5 uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. Het aantal coronapatiënten op de Nederlandse Intensive Cares is gedaald tot 680... terwijl er in Duitse ziekenhuizen ook nog 28 Nederlanders liggen. In totaal dus 708, tegen 735 gisteren. De daling geeft volgens Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg... de ruimte aan IC-medewerkers om enigszins op adem te komen...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 Het dier bevindt zich nu in de druk bevaren havenroutes van Amsterdam. SOS Dolfijn vreest een aanvaring en wil de tuimelaar daar weghalen. Mogelijk gaat het om de bekende dolfijn Jean Floch uit het Franse Bretagne. Een dier dat regelmatig opdook bij de havenstad Brest. En dan het weer. In het oosten van het land valt nog een enkele bui. Vanuit het westen klaart het steeds meer op. Vanavond en vannacht koelt het af naar 3 tot 8 graden. Morgen wordt het 12 graden op de Wadden tot 17 graden in het binnenland. Daarbij wisselen zon en... ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan op dit moment geen files.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 ja ja, ja, dat uh, ander woord voor uh, Engel. Engel, ja, oké, dit is Ja, ja. lekkere ja, lekker zomersklanken van uh, Vlado, Gorgieva. Heerlijk, ik ja. kan niet wachten op de zomer. Ja, voor, mij, voor mij mag hij weer beginnen. Maar zo ook deze, ja, de, weet je trouwens de entertainment voor uh, een Dutch software, of niet? Uh, nee, nee, nee. Dat nee. maar... is slecht, maar nee, helaas niet nou, echt. Dan, dan gaan we naar de de, de nummer 5 uh, van uh, ja, februari nog. Dus, uh... Uit de entertainment for you, dacht top 5. En ja, nummer 5 dus Leonardo.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 Vergeet mij alles wat je meemaakt. Wil dat je weet wat er nu door me heen gaat. Wow. Nee, ik hoop dat het niet goed gaat. Dat je mist hoe mijn arm om je heen slaat. Dat je terugdenkt aan hoe ik je aar. Ik ben er zo als je toch met me meegaat. Maar tot die tijd, Bobby.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 Goed gaat. Nou, hier gaat het wel goed op die 106.900 het kabel. Ja, ja, en met ons gaat het ook goed, gelukkig. Gelukkig wel. <laughs> maar dit nummer kan echt wel een uitlaatklep ja. zijn... voor sommige mensen ja, die in deze situatie zitten. Ja, het is inderdaad een, een pakkende tekst. En ja, het, het gaat ja. echt over, ergens over. Ja, een inderdaad. Heel mooie tekst. Ja, maar dat zijn we eigenlijk een beetje gewend van hem. Hè? Ja, hij maakt altijd van ja. uh, mooie nummers. Ja, dezelfde schrijver als uh, Marco Bessante natuurlijk. Dus ja, en, en meerdere natuurlijk. En meerdere, He? zeker. Meneer Hugh En uh, ja, we gaan uh, lekker verder met uh, een, uh, een Hollandse plaat ook. in. Uh, Laten We Maar Alleen van Arjan Koenen.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 met je ook lekker de ja. mooie sleepende bellet goeie stem ja. Nou ja, ook, Mooie muziek. Uh, ja, we zijn alleen... Uh, uh, ja, feest, uh, feestnummers zijn we van hem gewend natuurlijk. Een En dan het feestje in de lucht. Ja. Dit ja. <lacht> <lacht> is totaal heel wat anders natuurlijk. Ja, dat is een keer wat anders. Dat is ook wel ja, ja. een keer leuk. Hé, hey, ik uh, ga lekker terug naar de jaren 80. Ja, dan uh, ja, gaat het uh, ver voor jouw tijd. Heel ver voor mijn tijd. <lacht> Zo oud ben ik nog niet. Dat doen we met uh, Gemma van Eck en uh, zij het over MUZIEK.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 het zijn carnavalsoptreders, denk ik. Dat zou zomaar kunnen. Ja. Dat is ja, gek huis dat natuurlijk. Is natuurlijk voor een, een, ja, carnavalweekend eigenlijk. Ja, de hele week. De hele maar, week. Vijf nou, dagen lang gaan ze alleen maar uh, ja, ja, met, nou, met drinken en zingen en feestvieren. Nou ja, ik sla je voor. Ik, ik, ja. Over. ik uh, ja, niet vijf dagen lang. Twee dagen ben ik lang zat. Zo is ja, het. Ik ga even wel lekker eens met een plaatje draaien. En dat, uh, ja.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 Know what it's like uh, The truth is Out here People are ruthless hmm. We started drinking rum And talking through the night And she said Oh, oh Yeah, yeah We're coming a little closer Feels like home Hey, hey We're coming a little We're coming a little Oh, it feels like home ja, heerlijk nummer. Met me, Tito. We hadden het over Home. Ja, en dan zeggen wij, Home is where the heart is, toch? Ja, dat <laughs> ja. is het. Ja, toch. Jazeker.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 Als vaste deurknop heb ik in mijn hand ja, ja, ja. Ik leef vast wel hoe het danst zonder jou Ook al mis ik de balans zonder jou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 Couple zeggen. Nog lang niet laat. Nee, we gaan ze ook nog even bellen. Maar uh, ja, eerst gaan we gewoon eventjes uh, lekker luisteren naar uh, Xerxes na serie, En jij bent van mij. ZFM. De zender van Zandvoort en omstreken. Belief zijn ken ik niet. En nummers verzamelen was mijn ding.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 Kennen je hem? Nee, ik ken hem niet. Maar, maar het klinkt lekker. Ja, het is een heerlijk nummer. Ja. ja en uh, sowieso oh, uh, ja, krijg je een beetje het zomers gevoel erbij. Daarom? Dus, nee. Ja, heerlijk. Hey, um, ja, we hebben het er net al even gezit spieken op, uh, op internet natuurlijk. Uh, André Hazes.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 Via de post en noem maar op. Van Bridget naar Monique. Nou, Na, nee, nee. Van, ja, ja, namen noemden ze niet. Oh, maar <laughs> Bridget kreeg in ieder geval een post met bedreigingen. Ah, dus oké. Okay. Die ja. jaloerse Monique. Uh, ja, wie zal het zeggen? <laughs> ik, ik ga geen namen noemen. Nee, nee, nee, nee. nee. Maar, ja. maar we gaan in ieder geval even nummer André Azes. En uh, ja, heb ik jou wel echt gekend? Je kent het nummer of niet? Dit niet, ja. Ja, zeker. Heerlijk. Ik weet, ik ben veranderd, Ben niet meer zoals vroeg. Dat is waarschijnlijk. De tijd, die nam me mee. Ik verdwaalde in het leven. Net als jij.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 Ja hoor. Maar goed, uh, ja. ben je een beetje volwassen. Een beetje <laughs> volwassen. heb heeft zijn dingen nog, hè? <laughs> ja, ja, ja, ja hij heeft zijn er nog, maar goed. <laughs> ja. Ook zo, deze man, ja, Bouke, die gaan we nu draaien. Oh. Uh, ik, ik, ik weet niet, ken je die? Ja, ik heb wel eens wat van hem voor. Uh, hij heeft uh, toen meegedaan met de talentenjoog uh, op zoek naar Elvis. Ja, klopt. Ja, daar, uh, daar heeft hij dus uh, toen uh, ja, de prijs in het wacht gesleept, zeg maar. Hij heeft, uh, hij heeft de show gewonnen, zeg maar.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 Door de televisiewereld komt hij dan natuurlijk wel iets meer... Ja. voor de buitenwereld ook nog naar voren. Ja, dus uh, ja... Na bekendheid is er nu meer gekomen door dat programma, ja. denk ik. Ja, dat, dat weet ik wel zeker ja. Ja. ja, in ieder geval, uh, zoals ze nu zeggen van... Uh, Bouwke, ja, die, die, die met het programma van Elvis mee deden, dan, dan, dan weet iedereen het haast wel. Ja, zeker. We gaan in ieder geval een nummer van hem draaien. En niet de nieuwste, want de nieuwste die gaan we straks in twee uur draaien. Deze heet Shanana. na na. -na. Hmm. waar hij een beetje op gebaseerd is. De nieuwe of, uh... deze? Nee deze. Oh. Deze die je net hoorde. Uh, <laughs> ja ik. ik ja maar weet... ja, gedeeltelijk komt hier Weet je van uh, van het songfestival. Ja, ja. Uh, ja, ja, ja. Nou, dan vind ik deze toch beter Ja, wel hè. Dus ja. Iets is hoor. Ja, nou ja, ik, nou, ja, iets, iets, ja, ja iets. Heel, heel stuk iets ja. beter. Ja. Hey, we, we gaan eventjes uh, naar uh, Shaki. Die keer je ook wel, denk ik. Ja. En Pitbull. Ja, Pitbull, ja, helemaal. Ja. mij wel. En, en dat in combinatie met Do. Oh jee. De Nederlandse zangeres, die ken je ook wel. Ja, die ken ik zeker. En ze hebben het over Habibi. Oh, uh, BB, oh Well one Mr. Warwell I made shot you Hi B, I love you, I need you, hi Blackwell sing that your baby movie Libre, como een canto sobre la pizza. Essa sonniet is es la que me hace vivir. Anders vivir. Hoor wat je zegt en het valt vertrouwd. In. En lief ben ik alleen maar met jou.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 Hai, Neder, hai, baby. Laat me zien dat je bij me wilt zijn. Hai, baby, hai, baby. Hai, Neder, hai, baby. Deze licht in het donker, dat zijn Zo, we gaan naar het nieuws van zes uur.